Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het een ruim 50 meter lange tunnel... heeft gevonden onder het Al-Shiva ziekenhuiscomplex in Gaza. Ook zouden er wapens zijn gevonden in een voertuig bij de tunnel. Het leger heeft video's vrijgegeven waarop de fondsen te zien zouden zijn. De beelden zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Israël zegt al langer dat Hamas vanuit ziekenhuizen... zijn terreuroperaties en uitvoert... dat er tunnels onder het Al-Shiva liggen. Hamas heeft dit altijd ontkend. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn volgens de autoriteiten zeker 13.000 Palestijnen gedood. Het dodental is daarmee in één dag met 700 gestegen. Bijna 70% van de doden is vrouw of kind, zegt de door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid.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 De 33-jarige rapper was aangeklaagd voor zaken waarop in Iran de doodstraf staat, zoals propaganda gericht tegen de staat. Het weer, het is vanavond wisselvallig, met vooral in het noorden veel regen. Vannacht wordt het met name in het zuiden en midden droger. Morgen opnieuw kans op buien bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1568 hier op CFM. Zijd reizen, zo heet het, nieuwe album van Hendrik Meijerkort. En daar gaan we dan ook zo mee beginnen. Daarachter komt een meer, uh, ja, ik zal zeggen, world music van Abby V. Een... Zeker een, eh, iemand met een bedenkelijke eh, staat van dienst... Eh, ...dat hij die alleen maar een V voor zijn achternaam. Dat eh, was een grapje. Um, die maakte het album Aramf? En, en dan komt Ochre. Ja, het zijn allemaal wel weer klinkende titels... Uh, ...waar je nauwelijks uh, uit kan komen. Maar goed, het is gemaakt door Frore en Shane Morris... Dat zijn de eerste drie. En een gloedje, gloedje nieuw. Ik wat dat betreft aardig in de pas met alle nieuwe albums... die mij uh, toegestuurd kregen, uh, worden. Toegestuurd worden, krijgen? Nou ja, even. We gaan dan uh, uiteindelijk terug in de tijd... na track 12, vanaf track 12. Dat is uh, Sensations van uh, Gabrielle Sarro. En we eindigen met uh, Sherry Finzer... En Will Clipman die uh, maakte in het album The Space Between Breath. Mooi hè? Ja, de ruimte tussen de ademhalingen. Ja. En dat zijn de inademingen. Of niet? Goed, peacefulradio.info. Daar vind je alles terug. De playlist en de muziek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ik heb Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm very grateful that Peaceful Radio plays my music. Shambu and you're listening to Peaceful Radio.